7 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Verbod op ritueel slachten strand in Eerste Kamer. CDA blokkeert plannen hogere maximumsnelheid en dodental in Luik naar 6. <totstuken> Het verbod op onverdoofde ritueel slachten is voorlopig van de baan. Na een urenlang debat bleek er vannacht in de Eerste Kamer... geen meerderheid te zijn voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De PvdA schaarde zich bij de tegenstanders... en ook de VVD in de Eerste Kamer was tegen. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord met een ruime meerderheid staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat in de Senaat een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap... over onder meer de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn. En ook wil die regels over het aantal dieren dat ritueel wordt geslacht. Of er een meerderheid is voor het voorstel van Bleker is onduidelijk. Partijleider Thieme van de Partij voor de Dieren vindt het plan te vrijblijvend. Het CDA wil de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen blokkeren. De partij is voor verhoging van de snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. Het CDA wil geen extra geld uitgeven aan het aanpassen van wegen. De minister Schultz wil ruim 100 miljoen euro steken in aanpassingen, maar het CDA blokkeert dat. De minister moet haar plannen om de maximumsnelheid op het merendeel van de wegen te verhogen, daarom aanpassen. Zonder de steun van het CDA heeft de minister er geen meerderheid voor. De Kamer praat vanavond over de verhoging van de maximumsnelheden. Het aantal doden in Luik is opgelopen tot zes. Een peuter die gisteren bij de aanslag gewond raakte is in het ziekenhuis overleden. En in het huis van de dader, Nordin Amrani, is het lichaam van een vrouw gevonden. Mogelijk de schoonmaakster van zijn buurvrouw. Hij zou er gistermorgen zijn huis hebben binnengelokt en hebben gedood. Gistermiddag bracht de dader bij een kerstmarkt op een plein in Luik granaten tot ontploffing. Daarna schoot hij wild om zich heen met een vuurwapen. Twee jongens van 15 en 17 en een vrouw van 75 kwamen toen om het leven. 122 mensen raakten gewond. Een aantal van hen is er slecht aan toe. De man zelf is ook dood. De politie onderzoekt nog of hij zelfmoord heeft gepleegd. De man was na een gevangenisstraf van vijf jaar voorwaardelijk vrij, maar moest zich gisteren melden op het politiebureau. De PVV-fractie in Den Haag breekt met vice-fractievoorzitter Van Doorn. Hij zou fouten hebben gemaakt bij het beheer van het fractiebudget. Van Doorn gaat door als zelfstandig raadslid. De PVV was de tweede fractie van Den Haag. De oppositiepartij houdt nu nog zeven zetels over... en is daarmee net zo groot als coalitiepartij VVD. En gisteravond werd bekend dat de PVV-fractie in het Europees Parlement niet verder wil met fractielid Van der Stoep. En ook hij gaat nu waarschijnlijk zelfstandig verder. GroenLinks is tegen de plannen van 26 EU-landen voor strengere begrotingsdiscipline. De partij denkt dat zo'n verdrag de crisis niet oplost, omdat het de banken niet aanpakt. En bovendien is het akkoord niet democratisch en het leidt niet tot de nodige hervormingen, zei fractievoorzitter Sap in Pauw en Witteman. Het kabinet heeft bij plannen over Europa de oppositie hard nodig... omdat gedoogpartner PVV tegen is. Een meerderheid staat nog achter het plan voor aanpassing van het EU-verdrag. VVD, CDA, PVDA en D66 steunen het. De 17-euro-landen komen in het voorjaar met een verdrag... waarin onder meer staat dat er sneller boetes komen... voor landen die hun begroting niet op orde hebben. De andere EU-landen hebben gezegd dat ze zich bij dat verdrag aansluiten... op Groot-Brittannië na... Het Centraal Fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van de woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Ze krijgen een schadeclaim. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting is toezichthouder voor corporaties, maar werkt ook als noodfonds. Het moest 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. Het fonds zegt dat het de commissaris had gewaarschuwd dat de bouwplannen van de directie veel te ambitieus waren. En toch keurden ze de plannen goed. DAF-trucks in Eindhoven verlaagt opnieuw de productie. Een aantal weken geleden werd het aantal vrachtwagens... dat per dag van de band rolt al verminderd van 176 naar 162. En begin januari gaat het aantal opnieuw omlaag naar 142. Volgens DAF is de vraag naar vrachtwagens afgenomen. Eerder dit jaar ging het juist nog goed. Toen werd de productie vier keer verhoogd. Dan het weer nog vanochtend stevige buien met zware windstoten. Aan zee is korte tijd kans op een stormachtige wind. Vanmiddag wat rustiger en wat zon, maar ook een bui en het wordt een graad of zeven. Morgen buien, maar minder wind. Vrijdag dan weer onstuimig en nat. Het weekend verloopt rustiger en waarschijnlijk wat frisser... met toenemende kans op een winterse bui. ANRB Verkeersinformatie. Voor de tweede keer vanmorgen is er een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. File was aan het oplossen, maar die is nu weer flink aan het uitdijen. Tussen Stroeg en Hoevelaken inmiddels 13 kilometer. Verder nog een vrij normale spits, 15 files, 60 kilometer alles bij elkaar. Wat verder nog opvalt is de aanrijding op de A6, Lelystad richting Muiden. Tussen Almere stad en Almere Zand, 8 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 NOS Radio in Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. In Luik heerst een dag na de aanslag van Nodine Amrani. vooral stilte op het Place Saint-Lambert. Inmiddels weten we dat een zesde dode te betreuren valt. Straks naar onze verslaggever op het plein. Eerst naar eigen land, waar Marianne Thieme het deksel op de neus kreeg. In de Eerste Kamer. Daar sneuvelde gisteren haar initiatiefwetsvoorstel. wetsvoorstel. bleek tijdens het debat. Tweede Kamer was er eerder nog voor, maar de Senaat besliste dus anders. Verslaggever Marcel Bril volgde gisteravond en afgelopen nacht de discussie. Rond half één in de nacht, bijna aan het einde van een urenlang debat... kwam het hoge woord eruit. Van PvdA-woordvoerder Nico Schrijven. Dat brengt mij ertoe, voorzitter, om, om helaas te moeten meedelen... Uh, dat wij dit uh, toch te veel ad hoc en symboolwetgeving vinden... en dat onze fractie unaniem niet een voorstem aan dit uh, wetsvoorstel zal kunnen geven. En hiermee schade de PvdA zich achter de tegenstanders... en verviel de meerderheid in de Eerste Kamer. Een belangrijk bezwaar van deze partij, maar ook van bijvoorbeeld de VVD en D66... is dat als er een verbod zou komen, de godsdienstvrijheid zou worden aangetast. Omdat het voor moslims en joden een religieus ritueel is om onverdoofd te slachten. Eerder op de avond liet Time weten dat ze de gevoeligheid snapt. Maar voor haar gaat het voorkomen van dierenleed voor het godsdienstritueel. Als er dan hier sprake is van onevenredig uh, dierenleed, wat vermijdbaar is, dan is het gerechtvaardigd ook als de overheid, als neutrale overheid, om ook daarin uh, vrijheden, die mensen zich veroorloven... op basis van de godsdienstige opvatting, om die dan ook te beperken. En in die principiële keuze wordt Time dus onvoldoende gesteund. Het debat kreeg een verrassende wending... toen staatssecretaris Bleke er zich mee ging bemoeien. Hij wil in plaats van de wet van Tieme een convenant. Een convenant klinkt goed. We hebben van alles gedaan in Nederland met convenanten. Maar er moeten hele heldere afspraken in zitten... en er moet een sanctie bij zitten. De overheid, slachthuizen en religieuze groeperingen... moeten dus afspraken maken. Hoe je zo diervriendelijk mogelijk dieren onverdoofd kunt slachten. Marianne Tieme vindt het plan veel te vrijblijvend. Het past helemaal in het beleid van het kabinet... Namelijk om de sector alle ruimte te geven. En uh, op basis van vrijwilligheid te kijken... Naar of ze nog wat extra's, uh, extra's kunnen doen voor de dieren. Diverse partijen in de Eerste Kamer zijn enthousiaster... over het voorstel van de staatssecretaris. Volgende week zal blijken of de Eerste Kamer dat wel ziet zitten. Maar van sneuvelde het verbod op onverdoofde ritueel slachten dus. Vanzelfsprekend tot teleurstelling van Time, die ondanks alles strijdbaar blijft. Het feit ook dat de discussie over dierenwelzijn een enorme vlucht aan het nemen is, dat uh, geef ik wel graag mee als, uh, als een winstpunt. Je hoorde Marianne Tiemöch in een bijdrage van Marcel Bril. En je hoorde ook daarin dat de staatssecretaris van het CDA, Henk Bleker... heeft aangegeven dat er alternatieven zijn voor uh, het verbod... dat uh, dieren onverdoofd op diervriendelijke manier geslacht kunnen worden. We horen later van uh, de staatssecretaris hoe hij dat voor zich ziet. Tien over zeven gaan we naar Luik. Daar is de hele ochtend onze verslaggever Joris van de Kerkhof op uh, Place Saint-Lambert. Joris. Ja, met Filip Heijmans van de VRT Radio 1, die hier gisteren ook was. En we kijken nu op de plek waar het gisteren allemaal gebeurde. En waar nu bussen af en aan rijden. Precies op de plek waar de schietpartij was, hè? Ja, klopt. We staan hier op het, op het plein. En er zijn hier wat trappen naar beneden. Dus daar beneden heb je een bushalte. En van daarboven op het dak, naast die bushalte... vanop dat dak heeft hij geschoten en granaten geworpen. Ja. Die spullen had hij gewoon, terwijl hij er ook voor veroordeeld was. Hoe kan dat nou? Dat is een heel goede vraag en een vraag die hier gisteren meteen gesteld is. Want België heeft eigenlijk een heel strenge wapenwet sinds de uh, schietpartij in Antwerpen een paar jaar geleden. En uh, ja, dus op een legale manier zal hier normaal gezien niet aangeraakt zijn. Want hij was vrij onder voorwaarden en een van die voorwaarden was dat hij geen wapens mocht bezitten. Dus het moet via een illegaal circuit zijn geweest en daarvan heb je hier in Luik helaas wel een paar. Een illegaal circuit, maar uiteindelijk zou dat ook zeggen van uh, hij mocht geen wapens bezitten. Maar hij werd dus ook niet meer gecontroleerd. Ja, dat had moeten gebeuren normaal gezien. Je hebt hier in België een systeem van justitieassistenten. Die moeten mensen opvolgen die voorwaardelijk vrij zijn, maar die moeten heel veel mensen in de gaten houden. En ja, er is nu de vraag, gebeurt dat wel op de juiste manier? Dus politiek zal er nog wel een staartje komen, denk ik, op die manier. En betekent dat dan ook meteen dat er uh, naar verantwoordelijken gezocht wordt? Is het dan meteen iemand binnen justitie of de minister van justitie? Ja, die minister van Justitie is nog maar sinds uh, maandag aan de slag. Dus ik denk niet dat hij uh, zich al heel verantwoordelijk zal voelen op dit ogenblik. Maar er zal wel gezocht worden uh, of, of het gerecht hier in Luik alles heeft gedaan om, om dit soort dingen te voorkomen. Ja, ministers willen bij jullie nog wel eens aftreden als, als, als, er, als er zoiets gebeurt. Maar omdat ze pas een paar dagen bezig is, is zou dat in dit geval uh, onzin zijn. Ja, die kans is heel klein, denk ik. En wordt, er dan binnen, uh, is, wordt er dan ook over het justitieapparaat hier gezegd van ja, maar daar klopt eigenlijk ook niet zoveel van die controle. Uh, het is niet gek dat het gebeurt? Ja, we weten dat die controle dat, dat, uh, niet altijd even vlot loopt, omdat die, die mensen zijn niet met zo heel veel. Die moeten heel veel uh, mensen in de gaten houden die voorwaardelijk vrij zijn. Dus uh, zal de vraag wel komen, krijgt justitie daar wel genoeg centen voor om die, om die taken te doen? Want ja, hier in België, de, de opvolging van al die straffen, de gevangenisstraffen, daar, dat, daar is heel veel discussie over of dat wel op de juiste manier gebeurt. Ja, want veel gevangenisstraffen, uh, als je veroordeeld bent, dan kom je wel een heel eind vroeger vrij. Uh, je hoeft nooit je hele straf uit te zetten. Als je al naar de gevangenis gaat, want in de praktijk worden straffen van minder dan drie jaar hier bijna nooit uitgevoerd. Nu, deze man heeft wel in de gevangenis gezeten, een paar jaar zelfs. Maar men gaat er hiervan uit dat als je die mensen vroeger vrijlaat, dan kan je ze tenminste in de gaten houden. Als ze hun hele straf hebben uitgezeten, ja, dan, dan vertrekken ze maar en dan weet je er niks meer van. Nu kan je ze tenminste vroeger vrijlaten en nog een beetje opvolgen of ze niks mispeuteren. Ja, alleen is dat blijkbaar niet zo goed gebeurd. Nee, want hij is dus, ze hebben hem gewoon niet in de gaten gehouden. En, en, was er, natuurlijk komt die discussie dan nu enorm op gang. Maar was die discussie van tevoren ook al uh, bezig? Niet zo heel erg. Het is natuurlijk een discussie die pas echt opleeft als het, als het goed fout loopt. Uh, je krijgt af en toe wel die vraag... Maar... Ja, voor politici, wat er met gevangenen gebeurt en zo, is niet altijd even interessant, denk ik. Die, die, ja, je haalt er niet zo heel makkelijk stemmen mee. En het is pas als het echt fout loopt dat je merkt dat er heel veel aandacht voor komt. Daar uh, is, is, de, is de rechtbank. Om 19 uur is daar een persconferentie. Daar een grote kerstboom waar reclame gemaakt wordt voor de expo dieren in 2017. Is daar de kerstmarkt die vandaag gewoon open gaat. Hè? Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Gaat die inderdaad open? Ja, het zou best... Ik dacht dat het mag. Maar... Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. In elk geval het zal hier een groot trauma worden, want ja, die kerstmarkt is hier sinds vorige week open. Dit plein is nog maar net helemaal heraangelegd, dus het had allemaal heel feestelijk moeten zijn. Maar ik vrees dat het toch een beetje een domper zal worden. Dank je wel. En zo dadelijk in het... En Radio 1-journaal racistisch geweld? In Italië kost het leven aan twee Afrikanen. Dat praten we zo over. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Wijnand Zwaan met nog altijd een probleempje op de A1. Of is dat inmiddels ja, voorbij? Inderdaad, nou De file staat er nog wel richting Amsterdam. Daar gebeurden twee ongelukken vanmorgen. Tussen Stroeg en Hoeverlaken, nog elf kilometer file. Maar goed, de weg is voor de tweede keer weer vrijgegeven na een ongeluk. Nou, op hoop van zegen zullen we maar zeggen. Dan de A6, Lelystad richting Muiden. Ook daar een aardig ongeluk bij Almeerder Zand. Levert 10 kilometer file op vanaf knooppunt Almere. Omrijden is het beste advies. Dat kan vanaf knooppunt Almere via huizen over de A27 en de A1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, die moord op twee Senegalese straatverkopers in Florence schokt Italië. President Napolitano sprak van een barbaarse daad. De dader, een 50-jarige Italiaan, schoot op twee pleinen op Singalezen. Twee van hen kwamen om het leven en drie raakten gewond. Daarna pleegde de man zelfmoord. S avonds gingen immigranten de straat op om te demonstreren. Een van de demonstranten zegt dat hij niet anders kan dan zijn verdriet te tonen. We moeten samen met de Italianen duidelijk maken dat dit afgelopen moet zijn. We kunnen niet doen dan manifesteren Italianen en andere om te zeggen dat dit Moord dus uit racistisch perspectief. Correspondent Bas Mesters in Rome. Bas, waarom heeft hij dader dat gedaan? Wat weten we eigenlijk over hem? Het is een 50-jarige man, hij heet Gianluca Casseri. Hij frequenteerde een rechtsextremistische organisatie en was al eerder opgepakt wegens. Extreemrechtse sympathieën. Hij leefde heel geïsoleerd, uh, woonde sinds een paar maanden in Florence. En hij was redacteur van een tijdstrip gewijd aan uh, fantasy en uh, verhalen van Dracula tot Tolkien. Uh, hij leefde een beetje in de space, zullen we maar zeggen. En uh, hij schoot twee Senegalezen dus dood. Uh, drie werden er gewond en uiteindelijk pleegde hij zelfmoord. En is het uh, duidelijk, stuk lastig te achterhalen, kan ik me voorstellen... of hij uh, het bewust gemunt had op de singleezen of was dat puur toeval? Nou, dat kan geen toeval zijn, want hij heeft alleen maar geschoten op zwarten... Uh, terwijl de markt vol was met alle kleuren. Dus het was duidelijk gemunt op die singleezen... Uh, in Italië zijn uh, wel vaker uh, dit soort voorvallen geweest... onlangs een zigeunerkamp aangevallen in Turijn... nadat een meisje had gezegd dat ze was uh, verkracht door roma zigeuners Wat achteraf niet waar bleek. Maar de mensen vonden voldoende aanleiding om meteen dat kamp plat te branden. Vorig jaar hadden we die uh, sinaasappelplukkers in uh, Rosarno in Zuid-Italië... die werden beschoten door de lokale bevolking. Uh, maar het meest gehaat zijn inderdaad toch de, de Roma... Um, ja, of Italië nu racistischer is dan andere landen, dat valt moeilijk te zeggen. Het eh, punt is wel dat er heel snel, in heel korte tijd, in 10, 15 jaar... Eh, het aantal migranten is verveelvoudigd van eh, een miljoen naar vijf miljoen... Afrikanen, Aziaten en Oost-Europeanen nu. Dus Italië heeft zich heel snel moeten aanpassen aan het samenleven met migranten. En dat eh, gaat dus duidelijk met spanningen gepaard. Ja, en heeft dus geleid op een moord, moorden gewoon op klaarlichte dag op straat. Hoe heeft de politiek erop gereageerd? Uiteraard afkeurend, uh, president Napolitano heeft uh, de autoriteiten opgedragen... elke vorm van onvertraagzaamheid in de kiem te smoren. En er is net een nieuwe minister van Integratie die heeft gezegd... dat het hier niet om de daad van een gek gaat... maar dat, we, dat iedereen zich moet realiseren... dat de integratiestrategieën moeten worden verbeterd van beide kanten uit. Um, en verder is er op extreemrechtse websites... Uh, uh, juist uh, uh, uh, juichend uh, gereageerd en werd uh, de, de dader als, als een held uh, gevierd. Kortom, uh, maar dat is natuurlijk een minderheid... maar ook dat soort reacties heb je. Vanuit Rome hoorde u onze correspondent Bas Mesters. Het is uh, 18 minuten over 7. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een kerstboom uitzoeken, ballen en slingers kopen. De een vindt het een feest, de ander heeft er een hekel aan. Voor die laatste consumenten is er een uitkomst. Gewoon een kerstboom huren, met alles erop en eraan. Slimme, jonge ondernemers zagen daar wel brood in. Verslaggever Jeroen ze ging met hen mee... naar een klant in de Amersfoortse wijk Zielhorst. Goedemorgen. Goedemorgen, ik ben van bovenvoorkerst.nl. Oh super. De boom en de spullen, ik ga hem even optuigen hier. Dit is een uh, 1,80 meter boom. 1,80 meter. Nou, die past wel in huis, hè? Die past zeker in huis. Gaat u hem nou optuigen? Ja, nu ga ik hem optuigen. Dan wordt hij nog mooier. Hopelijk wordt u niet aangevallen door de honden. Ik hoop het niet. Rennen die nou straks door die kerstboom heen? Nee, dat gaan ze niet doen. U, u heeft ook plastic ballen gevraagd? Ja, ik heb ook plastic ballen gevraagd. Die is veiliger met de kinderen. En met de dieren natuurlijk. Oh. Het zijn gewoon stuiterballen. Ja. Waarom doet u dit nou? Want ja, uh, er zijn mensen die vinden het kopen van een kerstboom al een feest. Maar dat mist u helemaal. Ja, nou, ik vind het gewoon makkelijk. Ik ben uh, zelf heel druk. En uh, nou ja, om echt een kerstboom te gaan kopen... Ik heb verder geen rijbewijs. Dus voor mij is het gewoon via het internet hartstikke makkelijk. En hij is zo klaar. In het uitzoeken van die ballen en... en uh... Dat is een heel gedoe. Dat vind ik een heel gedoe. Ja, nee, ik... Uh... We zijn wel verwend, hè? We zijn heel verwend, ja, echt. Je hoeft er helemaal niks meer aan te doen. Houdt u helemaal niet van winkelen? Ik hou van winkelen, ja, maar wel via het internet. Achter de pc? Ja, achter de pc. U doet dit nou voor het eerst, een boom huren? Voor het eerst, ja. Voor het eerst. En uh, ik zat te googelen en ik uh, kwam dit tegen. Ik denk, nou, dit is fantastisch. Wat vindt u ervan? Van die boom? Ja. Ja, ja. netjes. Is die netjes? Ja. Is die mooier dan bij u thuis?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 Zo slecht dat we geleverd kregen. Nou, toen kwam uh, mijn collega naar me toe en die zei van... Hey, zullen we eens wat leuks gaan doen rond de feestdagen? Ik zeg ja, laten we dat doen. En toen zijn we begonnen met, uh, met een websiteje te maken. En uh, zo zijn we dus uh, de volgende stappen gaan maken eigenlijk. En Het gaat om echte en kunstbomen. Absoluut, ja, allebei. Komt er nou nog sneeuw op? Wilt u dat? Ja, dat vind ik helemaal leuk. Ja, is goed. En die manier doet het ook met plezier, hè? Als jullie bomen overhouden, wat gebeurt daar dan mee? Nou, we hebben reeds een, um, een donatie gedaan. We hebben twintig kerstbomen met verlichting en ballen alles erop en eraan. gedoneerd aan, uh, aan de voedselbank. Die kerstbalhaakjes, die vind je soms in de maand juli nog uh, terug in het tapijt. <laughs> wat kost nou zo'n boom huren? Gemiddeld uh, rond, uh, ja, met alle versieringen, met sneeuw erop en dergelijke, rond de uh, 200 euro, ex btw. Tja, u kijkt ernaar, hè? Ik kijk ernaar. Wat zullen die kinderen denken? Wat heeft mama dat snel gedaan? Ja. Verslaggever Jeroen Schutteijzer. Meer over de verhuur van kerstbomen vindt u op onze website nws.nl. In de afgelopen tien jaar groeiden Turkije en Syrië uit tot ware vrienden. Visumplicht werd afgeschaft, grenshandel bloeide op. Tot de Arabische lente en de bloedige onderdrukking van de opstand in Syrië. De Turkse regering veroordeelt dat geweld met economische sancties. Maar in de grensstreek vragen Turkse bedrijven zich af of dat nou wel zo verstandig is. Hoort een reportage van onze correspondent Bram Vermeulen. Er komt een auto met een Syrische nummer plaat. De grens overgetuft. Goedemiddag. Hoe gaat het in Syrië? Alles gaat goed. Alles goed, alles leuk in Syrië, zegt deze man. Die niet echt zin heeft om te praten hoe het naar in zijn land gaat. Hij zegt, alles gaat goed. Terwijl tot een paar maanden geleden het hier drukte van belang was. Omdat de grens tussen Turkije en Syrië-Wagenwijd open stond. De visumplicht was afgeschaft. Vrij handel tussen die twee landen. Maar door alle onrust in Syrië, door de groeiende kritiek van Turkije... de sancties. Op Syrië gebeurt er hier helemaal niks meer en blijven de zakenmensen aan beide kanten van de grens gewoon thuis. We produceren acrylic yarn, synthetic yarns en polypropylene yarn. Dat is basically voor fashion industrie en carpet industrie. Dat is voor de fashion en voor de upholstery, voor de fabric of de furniture Vertelt een van de grootste textielfabrikanten in de zuidelijke provincie Gaziantep. Ze maken textiel, ze maken tapijten hier die naar heel Europa worden geëxporteerd en naar Syrië. That's our main market before, we in Dat is uw belangrijkste markt, maar dat lijkt me niet zo handig op dit moment. Nu dat Turkije sancties heeft afgekondigd tegen. Het regime in in Damascus. En wat betekent dat voor u? Sinds you know since um, since the the Arab Spring uh, things are going not well between Syria and Turkey. Ja. Yeah. Sinds de Arabische lente gaan de dingen niet erg goed tussen Turkije en Syrië. After after this uh, Arab League's decision of the that uh, putting out of Syria yeah. out of the Arab League. Ja. Yeah. Sinds that... de Arabische Liga Syrië uit de Liga heeft gegooid. And uh Syrians see that Turkish effort that uh, putting Syria out of the league. Syrians zien that Turkije daar achter zit. So they have, you know, uh, getting opposing opposing to Turkey at the moment yeah. because we were really good friends before. Ja, yeah, jullie waren hele goede vrienden, maar hoe voelt u dat persoonlijk? We don't really support 100% what the government do and think they have uh, ...absolutely right to say to stop the violence in Syria, okay. Yeah, yeah. But making it this way, is not what we agree of it. Ja, de Turkse regering kan natuurlijk al zeggen jullie moeten het geweld stoppen... ...maar we zijn er echt niet mee eens dat het ook ja, effect heeft op u. So sanctions is not the right way, We don't, I don't agree. Ah, really? Personally, I don't agree. Yeah. Maar bent u dan niet bezorgd over de mensenrechtssituatie in Syrië... ...en vindt u dan niet dat de Turkse regering iets moet doen? I'm an... Living in an apartment. And I have a neighbor next to me, right? I have a neighbor low and up. So, what good for me if I fight them every time? Yeah. Right? Syrië is our neighbor. Yeah. Right? Sy Syrië is onze buur. En wat heb ik eraan als ik met mijn buren vecht? Ik moet ervoor uh, zorgen dat ik door één deur kan. I can say the same thing for Iran, for Iraq, yeah. for other countries. Met Iran, with met Iraq, geldt all the same. Right? So those are our neighbors. We don't have to fight with them. We have to be to find a way to get along with them. We moeten niet met onze buren vechten. We moeten de juiste manier vinden om met ze samen te kunnen werken. Correspondent Bram van Meulen reisde af naar de grens tussen Turkije en Syrië. Het is vier minuten voor half acht ruim. Nou, een half uur geleden werd verslaggever Mark Hamer gelanceerd... voor een verblijf van 24 uur in een replica van het ISS. Dat is natuurlijk allemaal omdat volgende week de Nederlandse ruimtevader André Kuipers echt naar de ruimte gaat. Uh, Mark, jij doet het in de verkorte versie. Ben je inmiddels aangekomen in het ISS? Ja, ik zie nu de buitenkant van het ISS en ik ga vragen of, uh, of ze het luik open kunnen doen. En dan uh, dat zien we hier omhoog gaan, het luik. En dan, ja, dan zet ik mijn eerste officiële stappen in het ISS. Trouwens, wat wel leuk is, als je naar nos.nl gaat... Mm -hmm. rechtsbovenin heb je een knopje en dan zie je de live blog. En als het goed is, uh, zie je ook beeld van ons nu okay. in het ISS. Ik stap naar binnen. Ik kom eigenlijk in het eerste gedeelte, Hans, van de landen van de Space Expo. Hier komen de mensen ook, de, de, de ruimtevaarders ook echt binnen. Ja, de Suis, die koppelt aan de Swesta. En dat is de wooneenheid en de besturingseenheid van het ruimtestation. En uh, daar zijn we nu dus uh, aan boord uh, ja, geklommen. Ik zie daar nog een pop en die komt daardoor een luik heen. Dat, dat, dat is een pop. Ik loop ietsje verder. Waar wij nu ons kleine radiostudio hebben gemaakt. Waar uh, in het echt ook een, een, een slaap van de man staat, als we moeten even oppassen met alle snoeren die we hebben. Hier zit de officiële wc uh, ook. Right. Wij hebben een eigen wc trouwens, we hebben een chemisch toiletje voor de komende 24 uur lara. Ik zie ook een home trainer staan. Ga jij erop zitten? Ja, je, ziet het, ja, je ziet het, hè? Ja, ik kreeg al zoveel opmerkingen op de Twitter over uh, dat, uh, dat het sowieso lastig wordt om mij uh, los te maken van de zwaartekracht. Oh. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, nee, ik denk uh, er moet een home trainer bij. Nou ja, dat is ook wat André Kuipers gaat doen. Hè? Ja, ik ben inmiddels in de grote ruimte is dit. Ik ga maar even naar Hans van de Landen. Ja, dit is uh, de Columbus, het Europese ruimtelaboratorium van ESA, wat uh, dus boven is. Tijdens de eerste vlucht nog niet boven, nu wel. En André wilde uh, hier dus experimenten gaan doen. En hier gaan wij dus ook onze proeven doen. Ja, want ik loop even naar de hoek en dan staat hier wel, wel iets speciaals. Jongen. Dit moet ik toch even vertellen op dit moment. Dit is een echte... Ja, dit is een echte klofbox. een Klofbox? Handschoen... Ja, een handschoenenkast die uh, gebruikt wordt om dus chemische proeven te doen. En uh, die gaat André dus ook gebruiken. En uh, ja, dit exemplaar dat werkt helemaal, dus... Uh, we kunnen hem straks gaan bedienen. En we kunnen een proefje erin gaan doen, een experiment. En Wibbel Okkels heeft weer met nou, zo'n vergelijkbare kast gewerkt. Die komt uh, aan het einde van de middag hier naartoe. Daar gaan we ook allemaal mee praten. Ik zie hier een 3D-camera staan. Daar gaat uh, André Kuipers ook mee werken in de ruimte. Daar gaan wij ook de komende 24 uur mee werken. Nou, allemaal prachtig. We gaan nog even de rondkijken. De eh, bij, dus, uh, wij gaan de de Ja, nee, wij, wij moeten zeker op de home trainer. Daar hadden ze het al over. Uh, we gaan het minimaal twee uur per dag erop zitten. Nou. Nou, tot later uh, vanuit uh, het ISS. Ik ga nog even rondkijken. Hey, en we houden jou in de gaten, hè? dat weet je. Want kunnen we kunnen je nu precies, zien. Precies, precies. Ja, het uh... nee, ja, Kamer. Ik smaak wel even. Hoi. Hey, hallo. U kunt hem dus ook volgen. Onze verslaggever Mark Hamer en Ivo Landman verblijven 24 uur in een model op ware grootte van het internationaal ruimtestation ISS. Dat is allemaal op de Space Expo in Noordwijk. U kunt dat volgen via de webcam en het weblog op nos.nl.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 Radio 1, het NOS-journaal. Dodental in Luik naar 6 en verbod op ritueel slachten... strandt in de Eerste Kamer. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Het aantal doden in Luik is opgelopen tot zes. Een man bracht gistermiddag bij een kerstmarkt op een plein in Luik... granaten tot ontploffing. Daarna schoot hij wild om zich heen met een geweer... Twee jongens van 15 en 17 en een vrouw van 75 kwamen toen om het leven. De man zelf is ook dood. Gisteravond laat overleed in het ziekenhuis een vijfde slachtoffer.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 Bij de aanslagsmiddag raakte in totaal 122 mensen gewond. Wat de dader bezielde, is nog onduidelijk. De man was na een gevangenisstraf van vijf jaar voorwaardelijk vrij... maar moest zich gisteren melden op het politiebureau in Luik. Het verbod op onverdoofd ritueel slachten is voorlopig van de baan. Na een urenlang debat bleek er vannacht in de Eerste Kamer... geen meerderheid te zijn voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De VVD was al tegen en vannacht haakte ook de PvdA af. Dat brengt mij ertoe om helaas te moeten meedelen dat wij dit toch te veel ad hoc en symboolwetgeving vinden. En dat onze fractie unaniem niet een voorstem aan dit wetsvoorstel zal kunnen geven. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord met een ruime meerderheid. Initiatiefnemer van het wetsvoorstel, Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, is teleurgesteld dat het voorstel in de Senaat is gesneuveld, maar ze ziet ook een lichtpuntje. Tuurlijk wil ik dat uh, mijn wetsvoorstel wordt aangenomen, dus ik zal er ook zeker nog voor blijven vechten. Ik weet, weet wat, is, wat ik ook zei uh, uh, in het gedurende debat, is dat de discussie nog lang niet afgelopen is en dat protesten,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 De zorg voor patiënten op de intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam is ernstig in gevaar. Specialisten van het ziekenhuis luiden daarover de noodklok in de Volkskrant. Volgens hen wordt er door de artsen van de intensive care niet geluisterd naar adviezen van medisch specialisten. Er zijn volgens hen al twee dodelijke incidenten gemeld bij de inspectie. De Raad van Toezicht houdt vandaag een crisisoverleg met het ziekenhuisbestuur van dat VU Medisch Centrum. Het CDA wil de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen blokkeren. De partij is voor verhoging van die snelheid, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. Het CDA wil geen extra geld uitgeven aan het aanpassen van wegen. Minister Schultz wil ruim 100 miljoen steken in aanpassingen, maar het CDA blokkeert dat dan. Door de steun, zonder de steun van het CDA heeft de minister geen meerderheid voor het plan. Het centraal fonds Volkshuisvesting stelt zeven oud-commissarissen van woningcorporatie SGBB aansprakelijk voor het wanbeleid van de directeur. Dat fonds moest 39 miljoen euro bijleggen om de corporatie overeind te houden. CV-directeur van de Molen. We hebben vorig jaar de, de corporatie SGBB 39 miljoen steun gegeven in het kader van doen hele slechte financiële positie. Vervolgens is de corporatie ook overgenomen. En gelet op wat daar binnen de corporatie gebeurd is... hebben wij besloten om de commissarissen aansprakelijk te stellen. Het fonds had de commissarissen gewaarschuwd... dat de bouwplannen van de directie te ambitieus waren... en toch keurden ze de plannen goed. En een van de oprichters van Microsoft, Paul Allen... wil zijn eigen ruimteprogramma beginnen met een reuze vliegtuig. Wil de miljardair over een paar jaar raketten gaan lanceren. Het vliegtuig moet een soort vervanger worden van de Space Shuttle. In het begin wil Allen vooral satellieten lanceren... en later wil hij ook mensen de ruimte insturen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en in het zuiden en midden van het land valt regen. De temperatuur ligt rond 6 graden en er waait een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. In het noordwestelijk kustgebied is de zuidwestenwind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De regen breidt zich naar het noordoosten uit... en de meeste regen valt de komende uren in de zuidoostelijke delen van het land. Vooral in Limburg is daarbij ook kans op stevige windstoten. Vanmiddag volgen vanuit het westen opklaringen, maar ook enkele losse buien. De middagtemperatuur ligt rond 8 graden en de wind wordt overal zuidwestelijk. Ook vanavond en komende nacht komen er buien voor. De minima komen uit rond 4 graden. Morgen wisselen zon en een bui elkaar af en wordt het gemiddeld 7 graden. In de nacht naar vrijdag gaat het flink regenen en waaien. En vrijdag overdag houdt het weerbeeld aan. Ook zaterdag is het nog behoorlijk onstuimig. Daarna wordt het iets rustiger en krijgen we enkele frisse nachten. ANWB-verkeersinformatie. Ah, nee, Door het regenachtige weer verloopt de ochtendspits drukker dan gebruikelijk. Er staan 40 files, bij elkaar 140 kilometer. Toch zijn er nog niet veel opvallende zaken. De meeste dagelijkse files zijn dus wel langer dan gebruikelijk. Er is één aanrijding geweest nu op de A6, Lelystad, richting Muiden. Dat is tussen Almere Buitenwest en Almere Zand. Er staat 7 kilometer file, maar de weg is inmiddels wel weer vrij.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 Tien over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. Curaçao wil niet langer op de vingers gekeken worden door Nederland. De premier Schotten van Curaçao zal tijdens de Koninkrijksconferentie in Den Haag, dat is vandaag, aangeven dat zijn land onafhankelijk wil worden. status staat hier een trampolijn. Hij zei het al eerder in zijn eigen taal tegen zijn eigen volk, premier Gerrit Schotten, hier twee maanden geleden op het Brionplein in Willemstad, op Curaçao. De huidige status van het eiland, een apart land binnen het koninkrijk, is een trampoline naar een onafhankelijk land met een soeverein volk, zei hij. En diezelfde boodschap heeft hij vandaag ook voor de andere landen in het koninkrijk, vooral voor Nederland, dat kritisch kijkt naar de regering van Schotten.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 Het is onze taak dat gewoon te verbeteren en uh, onafhankelijk zijn van deze soort afspraken van het verleden. Zolang Curaçao nog tot het Koninkrijk behoort, moet het zich aan de afspraken houden. Maar volgens een groot deel van de Tweede Kamer is de regering van premier Schotten niet betrouwbaar. De afgelopen maanden is herhaaldelijk aan de Nederlandse regering gevraagd om in te grijpen en Curaçao onder toezicht te plaatsen. Schotten vindt dat maar niks. De hogere toezicht die moet iets betekenen en dat uh, kan niet uh, een geschreeuw blijven van de Tweede Kamer of uh, vanuit uh, de ministerraad van Nederland uh, telkens wanneer er iets misgaat op Curaçao of uh, er verkeerd wordt geschreven in de, in de bladden op Curaçao over Curaçao. Uh, de Tweede Kamer die, die kan zich uiten op bepaalde dingen maar uh, op een gegeven moment moeten we wel uh, gewoon doorgaan met het besturen van het land Curaçao. U trekt zich er niets aan. Ja, het, ik, heb, ik heb een taak op Curaçao en uh, ik word gekozen door de bewoners van Curaçao. En dus blijft de Curaçao's regering zich hard opstellen tegenover Nederland. Met als uiteindelijke doel onafhankelijkheid. Over hoeveel jaar is Curaçao een onafhankelijk land? Ja, misschien, maakt, uh, misschien maak ik het mee. Misschien maakt uh, mijn zoon het mee. Misschien maakt mijn kleinkind uh, het mee. Maar het is een proces. Wij moeten zorgen dat wij ons werk doen. Curaçaose premier Gerrit Schotten hoorde u. In Den Haag is vandaag dus die allereerste Koninkrijksconferentie. Vier premiers van de landen van het Koninkrijk overleggen daar met elkaar. En er is één opvallende afwezige, Nederlandse premier Mark Rutte. Hij heeft het uh, te druk. Hmm. Dat heeft Tom van het Hek niet. Tom, oh, goedemorgen. goedemorgen. Nou ja, we hobbelen zo'n beetje naar het ja. eind van het jaar. Hè. En het ja. is een beetje zo rustig in de sport. Ja. Gelukkig uh, is daar dan altijd nog Karl heinz Rummenigge, De ja. grote baas bij Bayern München. En hij mag zijn blad dan niet zo. Wat heeft hij nee. gezegd? Nou, hij had er een maand geleden al eens het een en ander over. Zeg maar. Er was gisteren een voetbalshow op de Duitse televisie. En Romanieke, die is voorzitter van Bayern München. En ook nog eens voorzitter van het Verbond van Europese voetbalclubs. Van de topclubs. En die ging fel van leer ineens. En er wordt natuurlijk over blad er ...heel veel gezegd en geschreven, maar niet zo vaak echt van binnenuit. En hij zei bijvoorbeeld zo glad als een aal, nou dat kan dan nog, je krijgt hem nooit te pakken. Maar hij zei ook de FIFA is als een reliquie die als een dictatuur wordt geleid... ...en niet meer van deze tijd en het is eigenlijk onvoorstelbaar dat dit nog alsmaar stand houdt. En hij zegt dat toch niet zomaar, want hij zegt dat als voorzitter van een aantal Europese topclubs... ...die ook wel wat meer macht willen, dus er zit ook alweer een eigen belang achter. Maar de druk op blatter vanuit het voetbal zelf begint hier en daar ook toe te nemen. En sommige mensen dat dit een beetje het begin is van een nieuwe FIFA-lente, om het maar even zo te zeggen. Maar ik denk dat dat nog lang niet zover is hoor, dat duurt het allemaal nog wel even. Maar leuk was het wel en leuk was ook dat hij het live in een programma, zei, dus ook niet later, ik ben verkeerd geciteerd of zo, het is voor iedereen zichtbaar dat hij de aanval wat dat betreft frontaal geopend heeft op Zeblatter. Kijk eens aan. En in de stilte die Marcel net omschreef, heb je ook nog wat over Twente? Vertel eens. Nou ja, Twente speelt vanavond, maar ja echt in de stilte. Twente is al geplaatst, het is de laatste uh, voorronde wedstrijd van de de Europa League speelt nog in Krakau, uh, gebruikt die wedstrijd ook om allerlei jonge en nieuwe spelers op te stellen. Uitslag zal er totaal niet toe doen, omdat Twente al eerste is in die pool. Maar goed, het is wel een officiële Europese wedstrijd, dus daar geloof ik nog wat clubrecords op springen van deelnames en zo. Maar op zich is dat verder uh, redelijk in de marge allemaal. En dan hebben we nog iets uh, over de toekomst van onze sporters, want ja. uh, sport en onderwijs. Ja, wat dat moet is, daarmee gebeuren? Nou, wat wel leuk is, er komt morgen een, een rapport uit. En uh, he, we zeiden het ooit al, mens zaden in Sane corporo. Dat is al heel oud, maar er komt nu een soort wetenschappelijk bewijs. is in Groningen onderzocht, dat uh, uh, zeg maar gewoon gymles, uh, ouderwets gymles, een uurtje sport in de week, is goed ook niet alleen voor de lichamelijke ontwikkeling van een kind, maar ook voor de cognitieve ontwikkeling van een kind. En we hebben vaak gezegd, we moeten of rekenen en taal doen, of gymmen op school. Maar wat blijkt nou? Dat kinderen die goed bewegen, ook uh, vele malen beter kunnen uh, hun, hun leerprestaties kunnen verbeteren. En als je dat afzet tegen het feit dat wij een land zijn wat in Europa helemaal onderaan bungelt met de hoeveelheid bewegingsonderwijs, uh, het zal in deze bezuinigingstijd niet onmiddellijk tot de grootste reacties leiden, hmm. maar scholen zelf kunnen misschien wel wat initiatief nemen. En een school waar veel gegympt wordt, dat is dus een goede school, want daar gaan de kinderen ook harder vooruit met rekenen en taal om het maar simpel te zeggen. Ja, helemaal onderaan bungelen, maar er wel bij de top 10 van sportlanden willen behoren bij de Olympische Spelen. Ja, we bungelen onderaan. Het niet uh, samen. Nee, maar we hebben gelukkig dan nog de georganiseerde sport. En de dichtheid, zoals dat heet, van kinderen die aan georganiseerde sport doen... is heel groot in dit land. Maar we weten ook allemaal dat er hele grote verschillen zijn... met name in de steden, in wijken waar dat wel en niet zo is. Dus er is nog een hele slag te maken. En het onderwijs, uh, ja, wij roepen het al jaren heel veel mensen... maar ik ben een grote fan van. Ik hoop dat die dit onderzoek lezen, maar vooral dat ze er ook weer wat mee gaan doen. Tom van het Hek, zelf een gezond mens en een gezond lichaam. <laughs> Oké, okay, nog wel. Zo dadelijk profiling zou aanslagen zoals die gisteren in Luik... en eerder dit jaar natuurlijk in alfa aan de Rijn kunnen voorkomen. Dat denkt hoogleraar crisisbestrijding Ilko Dijkstra. We hebben hem zo in de uitzending. Eerst naar Wijnand Zwaan. Hoe op de weg, Wijnand? Door de regen verloopt de ochtendspits duidelijk drukker dan gebruikelijk. Staat in totaal 160 kilometer. Uh, maar toch zijn er niet zoveel bijzonderheden. Er zijn niet zoveel aanrijdingen geweest. Wat opvalt is de lange file nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij Dorp, 10 kilometer. Er was er even een rijstrook dicht voor een wagen met pech. Maar de rijbaan is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De aanslag in Luik gistermiddag was geen terreurdaad, dat werd al snel duidelijk. De 33-jarige Nordin Amrani handelde alleen. Hij stond bekend als zware jongen vanwege drugs- en wapenbezit. Maar had absoluut niets te maken met terrorisme, zegt de procureur in Luik. Hij is connu voor des faits d'armes, voor des faits de recel, voor des faits de stupéfiant, voor des faits de meurs. In tout cas, hij n'est pas tout voor des faits de terrorisme. We ja, horen net geen terroristische aanslag, dus wij gaan naar Ilko Dijkstra, hoogleraar crisisbestrijding. Meneer Dijkstra, goedemorgen. Goedemorgen. Het is een daad van een edeling, zoveel is uh, nu bekend. Hoe kijkt u naar deze aanslag? Want wij noemden net al eventjes Alva aan de Rijn. En welke parallellen ziet u daar? Nou, de parallellen zijn natuurlijk niet... Uh, daar kom je niet aan. Het is uh, een aanslag... Uh, ik, ik zie het als één in een lange serie. Als ik zowel naar het verleden kijk, maar ook naar de toekomst. Dit soort dingen gebeuren... Uh, ik wil niet zeggen elke dag, maar overal ter wereld... Uh, gebeuren dit soort dingen We met Dat hebben Noorwegen ook gehad. Hè? Precies, anders blijf ik natuurlijk heel bekend. Ja. En, en welke parallellen zijn dat? Nou, ze, zeggen, ze hebben het vaak over de lone wolf uh, hier. Maar de parallellen zijn natuurlijk dat dit soort dingen onverwacht gebeuren. Dat de uh, slachtoffers uh, volledig willekeurig gekozen worden. En dat elke basis voor logica of gezond verstand hier ontbreekt. Het zijn dus volledig ontspoorde mensen... die volledig ontsporende, destructieve dingen doen. Ja. En voor de sa samenleving komt het misschien onverwacht... maar uh, bij Breivik en ook uh, Alfa aan de Rijn... Teresa van de Vee blijkt dat deze individuen hier al een tijd mee bezig waren. Dus voor henzelf kwam het niet onverwacht. Nee, en dat is, dat is dus ook de, de, de vraag die, die is dus inderdaad steeds naar in boord... had je dit kunnen voorkomen? Kun je dit voorkomen? Wil je dit voorkomen? En dus zo ja, hoe ga je dat dan doen? En dus, dat is het, als, je kunt in het algemeen zeggen, als je je wilt voorbereiden... of als je je beter wilt voorbereiden op dit soort dingen... moet je ervan uitgaan dat ze wel gebeuren. En nu gaan we ervan uit dat ze niet gaan gebeuren. Een voorbeeld is uh, bijvoorbeeld van uh, aan de Rijn... Dat, gezegd, dat dat gebeurt niet in Nederland. Nou, het gebeurt dus wel in Nederland. Of zeggen, het is on-Nederlands. En bij koningin de Dag, uh, aanslag in Apeldoorn, herinner ik u aan de woorden van de burgemeester. Die zei, dit was niet te voorspellen en dit was niet te voorkomen. Nou, het is maar de vraag of dat wel waar is. Maar als dat dan zo is, dat je er, nou ja, op voor kunt bereiden... maar dat je je anders opstelt, dat je ervan uitgaat dat het kan gebeuren... wat zou dat dan aan de situatie kunnen veranderen? Nou kijk, als je wilt voorbereiden moet je dus vanuit de gevolgen denken. En niet alleen vanuit het theoretische risico. Dus je neemt dan de gevolgen en die neemt als uitgangspunt... om te gaan bedenken, nu te gaan bedenken wat je, wat je kunt, nu kunt gaan doen... om dit soort, uh, dit soort gevallen uh, snel en adequaat op te treden. Want de ervaring leert dat als je wacht tot de gevolgen er zijn... is er geen tijd meer om na te denken, laat staan om iets te gaan doen. Maar wacht even, heeft u het dan over de voorbereiding... voordat zoiets plaatsvindt of op het moment dat? Want het gaat natuurlijk zo snel als iemand met een paar handgranaten gooit en een kalasnikov leegschiet. Ja. Nou ja, goed, als je dus een, een, zo'n zo jaarmarkt... of een kerstmarkt, of koninginnendag koninginnedag... of, of uh, een dodenherdenking organiseert... waarbij heel veel mensen bij elkaar komen... Uh, dan kun je dus, moet je dus in scenario's gaan denken uh, van tevoren... van dit, dit kan er wel niet gebeuren. En natuurlijk, in Nederland is, in, ook in Nederland is, uh, wordt vaak gezegd... 100% veiligheid uh, bestaat niet. En dit soort dingen zijn nooit met 100%... Uh, uh, zijn niet volledig te voorkomen. Maar het feit dat er geen 100% veiligheid... Bestaat. Dat betekent niet dat je, dat je niet moet proberen, natuurlijk. Mm. Maar waar denkt u dan aan aan een checkpoint bij een kerstmarkt? Dat zou uh, wel heel ernstig zijn, toch? Als we uh... daar. daar op die manier onze kerstmarkten moeten gaan beleven? Nee, ja, goed, je hebt natuurlijk de, de, de, de fysieke beveiliging. Hè? Dus uh, denk aan, aan uh, de, bijvoorbeeld de dodenherdenking in, uh, in Apeldoorn... nadat de aanslag was gepleegd. Toen waren er plotseling wel allerlei veiligheidsmaatregelen. Ja. Uh, dus je hebt de fysieke veiligheid. Maar je hebt met, met name dus het, het slim nadenken over... en dan heb je dus over internationale begrippen... Uh, helaas die nog niet, die te weinig in Nederland geland zijn. En dat zijn profiling, dat is dus ja, intelligence precies, en... en dat gaat nog veel eerder. Hè? Dat, dat, dat, dat zit hem veel eerder in het proces. Namelijk, Want wij begrijpen van informatie die we tot nu toe naar boven hebben gekregen... is dat die Nordien Amrani bekend was bij de politie. Eh, veroordeeld was voor drugs- en wapenbezit. Bedoelt u daarop, in, in die fase? Ja, daar, daar doe, ik, doe ik op. En dat is natuurlijk ook weer de analogie met Alphen. Drinkt zich dan weer op. Uh, profiling is dus dat je dus uh, bepaalde trends in de gaten op bepaalde informatiebronnen... op een zodanige manier aan elkaar knoopt... dat er ergens een rood lichtje uh, afgaat. En wel voordat er uh, iets gaat gebeuren. Dus dat is intelligence. Maar een andere is deterrence, afschrikken. Uh, als je, als je, zelfs als je aankondigt dat er controles zullen zijn... bij mensen die uh, naar zo'n jaarmarkt komen... dan hoef je nog niet eens die controles te doen. Maar de, de psychologie, de symboliek van zo'n afschrikking... Uh, be, belet dan bepaalde mensen om dit soort dingen ongehinderd te gaan doen. Maar meneer Dijkstra klinkt wel als een kwestie van geld en menskracht. En dus weer geld. Uw creativiteit zou ik willen zeggen. Dat uh, kan, dus je, je kunt het met de huidige sterkte wel bij de politie... Doen. Ja, je moet, maar je moet je op een andere manier naar dit soort dingen durven te kijken. Denk vanuit het de gevolg. De Department of Homeland Security in Amerika bijvoorbeeld die heeft alle science fiction schrijvers van, van faam en van kwaliteit uitgenodigd om, om in een groep allerlei dingen te gaan bedenken die zouden kunnen gebeuren. En dat is dan de basis voor de Department of Homeland Security om uh, na te gaan denken over wat ze nu kunnen bedenken. Want nogmaals we moeten niet wachten tot gevolgen er zijn uh, want dan heb je geen tijd meer om na te denken, en dan heb je geen tijd om dingen te gaan doen. Dat moet je dus aan de voorkant gaan doen. En dat vereist een andere manier van kijken, durven kijken naar, uh, zou ik willen zeggen. Ja. Hoogleraar crisisbestrijding Elco Dijkster, hartelijk dank. Graag Goeie gedaan. Analyse. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Ja, dus blijven we bij Luik. Want van CNN tot BBC en Al Jazeera, alle nieuwsites openen eh, op dat drama in Luik. Dat geldt ook voor de Nederlandse kranten trouwens, in Nederlandse sites. Foto's van de grauwe natte stoep met erop gewonden en hulpverleners staan op bijna alle voorpagina's. D heeft veel ruimte uitgetrokken voor interviews met ooggetuigen. Vijftienjarig meisje, spraken ze in het ziekenhuis. Op een foto is te zien met kleine granaatscherven in haar wang. En ze beschrijft hoe ze plotseling uit het niets een granaat voor haar voeten zag landen. De scherven kwamen ook in haar been terecht. Met haar vriendinnen kon ze daarna vluchten in een kantoor. We zijn ook al erg benieuwd wat de Belgische media de Belgische kranten schrijven over uh, Luik, wat daar gisteren allemaal plaatsgevonden heeft. Joris van der Kerkhof is in Luik. Joris, wat schrijven de kranten? Uh, bloedbad uh, in Liège. Massacre à Liège in Le Soir. En een uh, enorm grote foto van een van de vier slachtoffers gisteren. Uh, uh, een van de mensen die gisteren meteen uh, uh, doodgeschoten is uh, door uh, de dader. En daar zie je dan nog... Um, uh, ja, de meest vreselijke details. Wat is er? er ligt nog een deel van, het, van een pistool ook, of van een geweer. En er ligt munitie nog op die foto. In Lameuze de krant, een hele grote foto van de dader. Daar in het klein, op zijn borst eigenlijk. De dode vrouw die daar dan ligt. Twee foto's die in elkaar overlopen. Het is hem, de man. Hier is een foto van de dader die het allemaal gedaan heeft. Paniek in straten van Luik de Morgen. Waren uh, zo'n 15 foto's. In het midden een hele grote foto van het plein waar het allemaal gebeurd is. En daaromheen allemaal foto's van uh, mensen die in paniek uh, weglopen. Maar ook een foto van iemand uh, die tijdens de chaos en paniek een, uh, uh, aan het plunderen is geslagen in een winkel. Hij werd uh, uh, gearresteerd. Urenlange chaos uh, wordt er geschreven in uh, Het Belang van Limburg. Uh, urenlange chaos uh, in, uh, in Luik en het laatste nieuws. Ook die grote foto van de dader. Hij wilde zoveel mogelijk mensen doden. En dan een overzicht van hoe hij met wapens omging. In 2007 dat er wapens gevonden zijn. In 2008 veroordeeld voor drugs en wapenbezit. In 2009 vrijgesproken voor wapenbezit. In 2010 vervroegd vrijgelaten. In 2011 slaat hij weer wapens in. En in de kranten daarnaast ook nog het interview met de buurman... die aangeeft dat het goed ging, heel erg goed ging op dit moment. Dat hij rustig was geworden en dat hij een vriendin had en dat hij aan het studeren was uh, geslagen... dat niets erop wees dat uh, het fout zou gaan met de dader in Luikister. Ander nieuws staat er natuurlijk ook nog in de kranten vanochtend. De zorg voor patiënten op de intensive care van het VU Medisch Centrum in Amsterdam... is ernstig in gevaar, staat in de Volkskrant. Specialisten zeggen dat ze zelf niet op die intensive care... van hun eigen ziekenhuis zouden willen belanden. En in een citaat zegt een van hen... je draagt je patiënten over aan die intensive care... en je hoopt maar dat ze er via de voordeur weer uitkomen. Levend dus zouden al twee dodelijke incidenten zijn gemeld bij de inspectie. De Raad van Toezicht houdt vanmiddag crisisoverleg met het bestuur van het ziekenhuis. Op internet is veel te vinden over het verwerpen van het verbod op ritueel slachten... door de Eerste Kamer vannacht. De digitale versies van de kranten melden het verhaal. Daarin wordt veel verwezen naar het voorstel van Bleker... om met de sector afspraken te gaan maken over diervriendelijkheid. Esther Ouwehand zegt op Twitter dat dat plan van Bleker niets voorstelt... en zal leiden tot dezelfde discussie die nu al wordt gevoerd. 350 bezoekers van Pukkelpop eisen in totaal zo'n 30.000 euro van de festivalorganisatie, meldt Belgische kranten Standaard. Het festival werd stopgezet toen aan het begin van het festival de storm toesloeg. Er vielen vier doden. De organisatie van Pukkelpop heeft eerder gezegd dat ze geen geld heeft om mensen te compenseren. Wel zijn er drankponnetjes voor de komende jaren aangeboden. Maar dat is niet voldoende volgens de advocaat die de claim namens de bezoekers inmiddels heeft ingediend. Opnieuw integriteitsschendingen bij het leger. Volgens de Telegraaf heeft een klokkenluider gemeld dat de beheerder van het wagenpark van het leger zelf gratis in hele dure auto's rondreed. Zo zou er intern gelobbyd zijn om auto's voor de marechausée bij Volkswagen in te kopen. Volgens de krant neemt Defensie de zaak hoog op en loopt er een onderzoek naar de aantijging. En tot slot in het AD een interview met oud-PVV-europarlementariër Daniel van der Stoep... die gisteravond aankondigde dat hij terugkeert in het Europarlement als eenmansfractie. Hij legde afgelopen zomer zelfs zijn functie neer nadat hij dronken auto-ongeluk had veroorzaakt. Hij zegt zijn leven gebeterd te hebben, maar ja, de PVV wil hem niet terug. Nu heeft hij dus besloten om zelf als onafhankelijk lid door te gaan in het parlement. Na acht uur de reacties op het sneuvelen van het initiatief Wetsvoorstel om het ritueel slachten, het onverdoofd ritueel slachten, te verbieden. Dan kom je tot twee dingen. Two pangs. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert het kerstreces.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 Dit is Radio 1.